Nord, Terminus le de descend. De oorlogen waren voorbij. Frankrijk wijde zich noest aan de trente glorieuze, de Franse versie van wederopbouw en economische groei. Ik had in Parijs 12 baantjes en 13 ongelukken. En nu was ik conducteur de Wagonly. Dat had wel wat. Als ik in Amsterdam arriveerde met de autotrein uit Saint raphaël werd ik in het Frans aangesproken. Er kwam een man met een karretje langs die vroeg: Chafon, Chafon? Hij bleek het over zeep te hebben. Of we dat nodig hadden. Ja, dat hadden we. En dan terug naar Parijs. Daar waar ik woonde. Aankomst op Gare du Nord. Den Dolat arriveerde er in de donkere dagen voor kerstmis en nam een taxi. De auto begaf zich op weg in het donker van de avond met zijn ontelbare lichtende straatlantaarns. Parijs ademde de geur van koude rook, benzine en parfum. Overal zag je helverlichte cafés en hoge, grijze huizen. Blauw geklede arbeiders die lenig achterop een autobus sprongen. Veel vrouwen, slank, in het zwart met rode lippen. Politieagenten met een korte cape die schril op hun fluiten floten. En brede, geel verlichte bruggen over de plotselinge stilte van de scène. Een christen drinkt geen wijn tegenover Le c'est la vie Voor mij was dat... Nederland tegenover Frankrijk. Een diffuus gevoel, intuïtief. Pas veel later heb ik begrepen wat me overkomen was. Vanuit een beschermde omgeving, pardoes, in een grote mensenland... waar men minder met moraal dan wel met machtsverhoudingen bezig was. De wereld van de en dat was even wennen. En de tafel bleek het centrum van de wereld te zijn. Goed voorzien van spijzen en natuurlijk wijn, het retorisch elixer. Stel u voor, jonge jongen uit Utrecht, van een pilsje en de zoete Spaanse... Ik neem u mee naar Parijs, midden jaren zestig. We leefden nog in de stille avonden van Gerard van het Reven. Provo was nog niet aan onze culturele revolutie begonnen. De reis duurde nog bijna een hele dag. Mijn eerste kerstavond in Parijs, 24 december, bij mijn toekomstige Franse schoonfamilie. Gewone mensen, geen rijkdom. Een strenge grootmoeder, dat wel. Een matrone. Cromaire eiste dat iedereen goed stemmig op zijn zondags gekleed zou zijn. De oude conventies stonden wat ons jongeren betreft al wel zo onder druk dat de grootmoederlijke Oekazen niet erg in overeenstemming was met het tijdsgeverricht. Maar alla, het moest de lieve vrede bewaren. Dus donker pak, wit overhemd, das, glanzend gepoetste schoenen. En dat moest ook nog een beetje allure hebben, want grootmoeder had een chemiserie, een overhemde en dassenzaak en zijde pyjama's niet te vergeten. Ik zie nog de prachtig gedekte tafel voor me. Bij tante, haar schoondochter, vroeg weduwe geworden. Ze werkte bij grootmoe in de winkel en verdiende er niet meer dan een gewoon winkelmeisje. Dat even en passant gezegd. Balzac woonde niet voor niks om de hoek. Zo'n prachtig gedekte tafel had ik nog nooit gezien. Het witte damast, het fraaie ouderwetse servies, de kristallen glazen bij elk bord. Een voor de champagne, een voor de witte wijn, een voor de rode, een voor het water. Victor, de vriend van tante, was met een fles champagne in de weer en leerde me dat je niet moest knallen. Champagne als aperitief. Witte wijn bij de oesters. Oesters? Ik wist niet eens van hun bestaan of laat staan hoe je ze moest eten met dat kleine vorkje. Maar wel met hoeveel zorg de flessen werden geopend. eraan geroken werd, geproefd, de opwinding en verontwaardiging toen er een kurk had met uiteindelijk de conclusie zoals die altijd getrokken wordt... geeft niks, kan gebeuren. De kurk als onbetrouwbare factor, als saboteur, als Judas van de wijn. Onvermijdelijk als het menselijk tekort dat je uiteindelijk toch vergeven zal. Maaltijden van jaren her werden in herinnering gebracht. In combinatie met een wijn die er natuurlijk niet meer was... maar in de herinnering voortleefde. Ik genoot, ik geniet nog altijd. De zonde voorbij... De christen drinkt nu graag wijn. Grootmoe is al lang dood en Victor ook. In de autotrein van Boulogne naar Saint-Rafael, met menige Rolls-Royce en het bijbehorende echtpaar in twee enkele coupés met openslaande tussendeuren, heb ik vele flessen champagne opengemaakt. En altijd even aan Victor gedacht. Hoe het moest. Voorzichtig de kurk naar buiten wrikken. Niet knallen.